Vooral Meegens met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisteren in Groningen... is het aantal meldingen van schade opgelopen tot 593. In 25 gevallen is er sprake van mogelijk acuut onveilige situaties. Vanwege de aardbeving heeft het instituut Mijnbouwschade... de dienstverlening voor dit weekend uitgebreid. Het IMG is zowel vandaag als morgen bereikbaar... voor mensen die schade willen melden. De beving had een kracht van 3,4. was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen. In een aantal bomen langs de A2 bij Born in Limburg zitten nog enkele actievoerders. Rijkswaterstaat werkt daar dit weekend aan de verbreding van de A2... en wil deze bomen kappen. Daar zijn de actievoerders het niet mee eens. Daarom zijn ze gisteravond in die bomen geklommen. Of hun actie gevolgen heeft voor het werk, weet Rijkswaterstaat nog niet. Vanwege de werkzaamheden is de A2 in Limburg dit hele weekend dicht. In Sas van Gent in Zeeuws-Vlaanderen is vanochtend een auto in het water beland... Toen de hulpdiensten arriveerden, zagen ze geen mensen meer bij de auto. Iets verderop zat een vrouw die zei dat ze was weggevlucht... omdat een man in de auto haar had mishandeld. De man van 47 werd snel gevonden en is gearresteerd. Niemand raakte bij het ongeluk in Sas van Gent gewond. Wat er is gebeurd, zoekt de politie nog uit. In het Zeeuwse dorp Ierseke is toch een Sinterklaasintocht geweest. De organisatie blies de boel eerder deze week af... Uit angst voor ongeregeldheden tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Een aantal dorpelingen organiseerden vanochtend een eigen intocht. En de landelijke intocht was vanmiddag op Tessel. Het weer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. In het noorden stijgt de temperatuur naar 7 graden. In het zuiden kan het nog 15 graden worden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Morgen veel bewolking, eerst nog regen, maar later vanuit het noorden opklaringen. De maxima morgen liggen tussen de 7 en de 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Muiden en watergraafsmeer 5 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 is, dat... dat neem ik ook aan. Ja, dus ja. We gaan hem gewoon bellen en dan hoop ik dat hij dan, uh, zit, er zit. Dat is in Castricum. Daar spelen ze tegen. <coughs> het uh, Zandvoort 1. En dan uh, het volgende uur uh, gaan we weer lekker voetballen en we gaan de evenementenagenda voorlezen. En het laatste uur gaan we het Pit Report doen met Rendel Lawson en het dier van de week.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 A husband is coming. Een nieuw nummer uit de hitlijst van dit moment. You're the Ray and where is my husband? Zo dadelijk het uh, Zandvoorts nieuws. Want er is alweer het een en ander gebeurd. Hoor je van uh, collega Richard Buitenhek Maar eerst... Uh,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 Ja, oké. Okay. Nou uh, ja, weet je, de jeugd doet dat heel veel. Dus die stonden helemaal verbaasd dat, dat, uh, dat ze daarop uh, controleren. Maar het is uh, wel degelijk zo. En er staan uh, toch wel behoorlijke boetes uh, tegenover. Ja, in de auto is het, uh, ik weet niet, 400 euro Ja, vier, 400 ik denk, uh, nog iets uh, euro. Klopt. Zijn of zo ding. Ja, het zijn uh, fikse boetes. Ja. Dus uh, bellen in het verkeer is en blijft uh, verboden. Maar je bent ook meteen afgeleid. Dus uh, ik ja. begrijp wel uh, waarom ze het doen.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 Of verloor tijd en Morgen een hoofd vol spijt Morgen is nog zo ver weg Morgen zien we wel weer verder Geloof me maar als ik je zeg voorbij de dood raak ik Zo ver zijn ja, yeah. drink nog een glas met mij stootje aan. I'm so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 be the last time your heart beat in mine or ever this close but life can cut like a knife that's just how it goes but till the day I die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 We missen Nijtsjökosteen, nice we missen Nijtsjökosteen, nice we missen Koen Magielsen. We missen ook onze vriend Silvio, Gio Goerje Bassi. En we missen ook Quisje Water. Dus we missen echt een speler op acht. En uh, daar zijn allemaal jonge, jonge, jonge jongens op. Die uit, uit onder de 23, Michel, en Van, van Gaalen, uh, meer, meer mannen, noem maar Ik ken ze, ik ken ze allemaal net een beetje.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 Dus. Ik weet niet, ja, we hebben heel veel blessures. Heel vervelend. En die jongens zaten ook al met kaarten net. Ik zeg, dan moeten jullie niet in de kleedkamer zitten. Maar ze zeggen, ja, dat willen we graag, maar we kunnen niet. Nee, en is dit voor lange deur dat je weet? Nou ja, dan lopen er twee met een knieje. En vroeger dan gingen ze hem meneers eruit halen. Wat doen ze allemaal tegenwoordig niet meer? En ze zeggen gewoon als je drie weken wacht of vier weken, is het wel weer over. Dus ja, ze zijn er ook al een aantal. Die zijn al een paar weken er niet. Dus. Ja, ik, ik, ik hoop dat ze er weer snel zijn. We doen er alles aan. We hebben een uh, professionele verzorger Die ze twee keer per week voor Ze gaan naar de fysiotherapie. Dus ja, geblesseerd is geblesseerd. Nou, laten we het beste ervan open. Piet, Dankjewel ja, voor ja. dit moment. Oké. Okay. Het gaat niet best dus, hè, 2-0. Maar goed, we houden de boet erin. En komen we straks weer terug bij Piet Pijper. Voor het vervolg van de wedstrijd vandaag tegen Kastricum. Hier is Earth, Wind Fire.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 We hey. hate- Well, never knew that what was wrong Oh baby, wasn't right We tried to find what we had Till you say this was all we shared We were scared This affair would lead our love it.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 Dat ze bijna in slaap vielen ja. op het veld. Uh, ik die heb spelers. gewoon tijdens de wedstrijd zitten zeppen naar andere zenders. Ik, ik trok het bijna niet meer. En uh, nou, zoals zou je net zien, toen was ik net aan het zappen. En toen viel net die doelpunt voor Nederland. Van uh, Memphis Depay. Ja, weet je, ik kijk maar. al een hele tijd uh, niet meer naar uh, dit Nederlands elftal. Ik vind het een aantal uh, verwende jochies die mm -hmm. daarin in meespelen. Dus, uh, en wie, wie specifiek? Nee, dat is gewoon mijn mening in het algemeen. Niet goed. Uh, nee.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 Ja, helemaal leuk. Tadaa. De meest duurzaamste jongere van Zandvoort is geworden Nato. Nathan. Nou. Nathan. De meest duurzame jongere. Hij krijgt nu de prijs. Mag ik al? Nato, ben je blij? Ja, zeker. Ik had het al verwacht, maar toch werd het even spannend, hè? Ja, toen dat er de kwam van de krant. Oh, sorry. Nou, heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En de mensen die de social media volgen, die weten het al. Oftewel, het is van tijd te Eén even een applausje. Maar het groene die het geworden is... het hoekje New Zealand.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 Zo. <grijp> Beste Lars, hoorde ik nou dat er volgend jaar misschien een andere uh, categorie bij komt of vervangen wordt? Ja, want we hebben eigenlijk in basis hebben we twee categorieën. De meest duurzaamste inwoner ja. en de meest duurzaamste ondernemer. En uh, we hebben dit jaar een thema jongeren aan toegevoegd. Maar eigenlijk willen we ieder jaar, dus ja, de derde...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 Nou, een uh, mooie avond weer. Zeker een mooie avond en goed bezocht. Goed bezocht, ja. Zeker, het klinkt hartstikke gezellig uh, zo. De winnaars uh, van de duurzaamheidsprijzen uh, hier in Zandvoort. Uiteraard uh, van harte gefeliciteerd ook namens ZFM. Moet ik meteen denken aan de mannetjes uh, in de Zandvoortse courant op de voorpagina. Deze week de Klimaatweek.